Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Utrecht wordt een gebouw van de universiteit bezet door een groep pro-Palestijnse demonstranten. Volgens de politie is de deur geblokkeerd en hebben sommige mensen stenen bij zich. De bestuursvoorzitter van de Unie vroeg hen eerder vanavond om daar weg te gaan. Om 7 uur gebouw verlaten Dat is Dat is nog niet gebeurd. Het is niet bekend hoeveel mensen er precies binnen zijn. Ze gaat een onderhandelaar van de politie praten met de mensen. Ook in Nijmegen, Amsterdam, Groningen en Rotterdam zijn protesten geweest of gepland. De demonstranten willen dat de universiteiten niet meer samenwerken met Israëlische scholen of Unies vanwege de oorlog in Gaza. De PVV-fractie is akkoord met het conceptregerenakkoord met VVD, NSC en BBB. Er zijn een paar puntjes die nog besproken moeten worden. Maar de fractie was volgens partijleider Wilders unaniem enthousiast. Over de inhoud van het akkoord wil hij pas wat zeggen als het echt definitief is. Het is nu wachten op de drie andere partijen. De Israëlische regering moet een besluit nemen over hoe de Gazastrook na de oorlog bestuurd gaat worden. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie. Hij vindt dat er een nieuw Palestijns bestuur moet komen dat geen banden heeft met Hamas. Daarmee gaat hij in tegen zijn partijgenoot premier Netanyahu. Die zei vandaag juist dat Israël na de uitschakeling van Hamas de controle over het gebied wil behouden. Tientallen mensen konden vandaag een gratis deunerkebab ophalen in Berlijn. Het was een actie van een restaurant voor Antonio Rudiger, een verdediger van Real Madrid. Zijn favoriete deunertent liet hem via Insta weten dat hij bij de EK-selectie zit van het Duitse elftal. Hi Antonio, mijn broer. Ik wilde je bescheid geven dat je voor de Europameisterschaft nomineerd worden. Ik vind het super. En hierna vertelt hij dat Rudiger als student altijd bij hem deuner kwam halen. En als bedankje geeft hij nu aan de eerste 50 studenten die zich melden een gratis deuner. Je hoeft niet meteen naar Berlijn te racen, want ze zijn al op. Het weer, vanavond in Midden- en Zuid wat regen, verder is het droog. Morgen wolken en regen, maar in het noorden toch wat zon. Het wordt dan 17 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog een hele lange file na een ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Vinkeveen en Maarsen heb je ruim een uur vertraging. Daar zijn een auto en vrachtwagen gebost.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 Een zoektocht naar de wortels van de lever dat ik weer in Ik niks meer van je te vind. Wij zijn het Dat soort mensen Wat onders goed weet Hoe je leven moet Hoe je leven moet Wat deden we de zomer hiervoor En daarvoor Jij was er niet Ik was er nooit Of was het andersom Zeg jij moet nu gaan oppassen voordat ik niks meer van je vind Want wij zijn het soort mensen dat ons goed mee. Ching. Ching Ching, is, uh, ik ken uh, Roos Rehbergen van Roos Beef al heel lang, want ik, vroeger speelde ik met Krang altijd op het festival De koeieneur Neur in, in Dieren. Dat was een boerderij uh, en daar hadden ze een uh, festival. Maar Johan, de familie was een artistieke is, is een artistieke familie en die hadden dan een popfestival op hun boerderij. En daar speelden allemaal heel alternatieve bandjes. En Roos was de dochter van het gezin en die wou ook muziek maken en dat liet ze altijd heel hard horen door in een kamertje verderop keihard te zingen terwijl wij in de keuken koffie zaten te drinken. Okay. Dus later dacht ik van we moeten eens een keer wat samen gaan doen en toen hebben we in Antwerpen in drie dagen de plaat Bang zullen ze leven opgenomen. Bang zullen ze leven? Ja, ja Roos is van de taal en die had dat verzorgen. Okay. Ik ja. vond het mooi. En dan hebben we gewoon. In, in een, in een, wel, ik ben dan een paar keer naar Antwerpen afgereisd om te gaan schrijven aan liedjes. En die hebben we bij elkaar ge, gebracht. En, en hebben we in Studio Jezus in, in Hoboken <laughs> in Antwerpen. Studio Jezus? Ja, ja zit hij. Ja. Ja, prachtige plek. En zo ja. Echt een hele ouderwetse analoge studio met bandrecorders en analoge apparatuur. En alles duurt heel lang als je het digitale tijdperk gewend bent. Maar het ja, ja. krijgt ook een bepaalde overzicht die je af en toe nodig hebt. Ja. Een, ja. Mooi plaatje, een heel mooi liedje. Dierbaar liedje. Ja, nou ja, we waren... Uh, met de krank bezig. Met ja. de krank bezig en we kwamen bij allerlei artiesten... die ja. door verslavingen en, en, en, en de zaken heen uh, doorleefden... en mooie dingen maakten. Ik dacht ook van... misschien moet je dat ook wel meegemaakt hebben... om mooie dingen te kunnen maken. Ah, ja, natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook gewoon... Uh, uh, uh, als je, als je uh, verzeild raakt in de, in de rock en roll in, in Nederland, en het is natuurlijk een klein land, dus je komt heel vaak op dezelfde plek met dezelfde mensen. En, en, en je komt in een bepaald circuit terecht, ja, dan kom je ook met die drank en die drugs en die rock en roll in aanraking natuurlijk. En het is. Het krank ook. Ja, nee, maar met, met alles natuurlijk. En je zit natuurlijk ook gewoon de hele dag in horeca. Ik bedoel, ik bedoel, je treedt op in een kroeg en je gaat naar huis in een kroeg. en Je komt thuis in een kroeg. Bedoel, alles wordt een kroeg. Alles wordt drank, alles wordt alcohol, alles wordt drugs. Ja, dat wordt op een bepaald moment. Maar het is natuurlijk ook een manier om deurtjes te openen. De doors of perception is natuurlijk niet voor niks... De, de Amerikanen hebben natuurlijk niet voor niks zo ongelooflijk veel geëxperimenteerd met experimentele drugs om te zoeken naar, naar nieuwe inzichten, maar dat is natuurlijk ook zo, drugs helpt soms ook mensen om te komen, tot ja. iets diepers. Maar ja, op een bepaald moment houdt het wel op hoor, dan uh, heb je alles wel ontdekt en dan gaat het alleen maar tegen je werk, maar dan word je er alleen maar moe van en zagrijnig. En... Dus je spreekt uit eigen ervaring wel. Op, ja, maar ik denk, ja? elke, elke mens die, die, die drugs heeft gebruikt om te zoeken naar iets nieuws, komt op een bepaald moment achter dat het uitgewerkt is. Het ja, is net okay. als met koffie, ja. je kunt de hele dag koffie blijven drinken, maar op een bepaald moment ga je er last van krijgen, <laughs> dat weer warm, dan begin je ja. te stuiten. En, uh, ja. Ja. Ja. Maar ik heb zelfs als gelezen dat George Harris uh, zijn ogen ook geopend werden door het gebruik van de LSD. Daarna ja, ja maar de naast dat is absoluut, leven ja. toch wel anders geworden, ja. Ja, maar ja, er zijn natuurlijk weet, problemen. Ja. Je kunt jezelf daar ook enorm meer in de problemen helpen. Want ik heb ook ja. wel eens mensen ontmoet die in de jaren 60 een LSD-trip hebben genomen en er nooit meer uit zijn gekomen. Nee. Dan blijf je in een psychose hangen. En ik, ik, ik, ken je of, ik weet niet of een ruigwoord kent bij Amsterdam, dat ja. gekraakte dorp. Nou, dan loopt de man rond. Die loopt in zijn blote kont met een baard van een meter. En haar tot op zijn, op zijn kont. En die, die is gewoon totaal geflipt. Maar die heeft gewoon één keer een verkeerde LSD-trip gehad. En, ja, ja. En ja dat is het risico, natuurlijk. Ja, ja. Uh, ja. Ja. En hoeveel hoe zit Barrett van Pink Floyd van wat, ja, wat Arnold Lane? Wat natuurlijk echt een prachtig, prachtig, prachtig, prachtig liedje is. En, en verschrikkelijk avontuurlijke muziek levert het ook op. Maar ja, die man raakt wel voorkomen. Van het padje ja, af. Ja, en van het padje af. Ja, ja. Ja. ja, dat is dan de prijs die je betaalt. En de gemiddelde luisteraar interesseert zich daar helemaal niet voor. Want die denkt gewoon wat een raar nummer. Arnold Lane, zo begin je toch geen muziek? Arnold oh, Lane. One old lane had a strain. is iemand als Sid Barrett natuurlijk wel uh, de, misschien wel het belangrijkste lid van Pink Floyd ooit geweest. Doordat hij die event ja, gewoon op het goede spoor schilderij. heeft gebracht. Ja. Daarna is het natuurlijk ontuit in, in een enorm megalomaan uh, Roger Waters project met het, uh, uiteindelijk het laatste fatsoenlijke wat ze gemaakt hebben, vind ik dan. Is de wol. Maar ja. dat, is, dat is dan persoonlijk, want er zijn al mensen die daar al bij afhaken, omdat ze denken, ja, dit was absoluut het dieptepunt van 150 jaar elektronische popmuziek. <laughs> dat is natuurlijk, uh, uh, uh, dat gaat over waar hij uiteindelijk later in beland is. Boer die Rodje Walt. is natuurlijk nu op dit moment een beetje aan het door doordraaien met zijn. Die is ook ja. van het padje af, maar ja, ik weet niet of dat door de drugs is of <laughs> politiek gezien. Hij is ja. inderdaad politiek, ja. ja. Ja, hij is natuurlijk, maar. Nou, op een bepaald moment, ik, ik denk dat het ook voor hele grote uh, uh, helden uit de rockmuziek, wat Roger Wolves natuurlijk wel is, Hij heeft natuurlijk geweldige muziek ja. gecomponeerd. En, maar op een bepaald moment, dan is het gewoon, op. Oh, dan komt er niks meer ja, uit. Maar dan moet je nog wel verder. Ja. En dan wil je toch elke keer weer wat nieuws maken. En dan word je boos, omdat de mensen niet, zeg maar, net zo enthousiast zijn als toen je nog 18 was. En dan, <laughs> nou, en dan ga je met de content in de clip. en dan geef je iedereen de schuld en dan ga je achter Poetin aanlopen en dan... Ja, op een bepaald moment verzeil je ja. wel in een heel ja. eigenaardig Het is wel een heel bijzonder gezelschap. uitleg, ja. ja. <laughs> nee, maar kan het zijn dat ook die, die interne inspiratiebron dat dat een keer opdroogt? Bij, bij, bij, bij sommige artiesten? Ja, ik denk het wel. Maar dat, ik denk vooral dat, dat, dat het risico dat het opdroog vooral uh, uh, ontstaat als je uh, vast probeert te houden aan succes. Terwijl dat natuurlijk gewoon funest is voor elke artiest. Succes is gewoon verschrikkelijk. Want succes maakt dat je alleen nog maar uh, in, in die mal van het succes kunt opereren. En, en niks anders moet doen dan het herhalen van een succes. Want succes maakt ook dat het te groot wordt. Dat het uit de hand gaat lopen. Dat er een bedrijf gevormd wordt in plaats van een Klopt, beetje. Ja. Ja. Ja. En dan en heb je 20 man eigenlijk. personeel. En dan heb je vrachtwaars. Heb je trailers. Oof. Heb je podia die op verschillende momenten op meerdere plekken in Europa opgebouwd worden. Ja, ja dan, dan is het een miljoenenbedrijf aan het worden. En dan heb je verantwoordelijk en dan moet je daar uh, uh, uh, naar gaan handelen. Ja. En, en dan zit je thuis en denk je van hoe moet ik in godsnaam dat commerciële succes herhalen. Ja, ja. Ja. Ja. Er zijn ook artiesten die daar doorheen breken. Dus uh, David Bowie die, die steeds zichzelf weer opnieuw uitvond. Ja, Nick je heeft er ook eentje. een aantal verschillende slagen dan, dan noem je er een paar en dat zijn de absolute uitzondering. Ja. Er zijn er niet zoveel. Heel weinig eigenlijk. David Bowie is wat dat betreft wel een van de uh, een voorbeeld, net als Tom Waits, de eentje. maar Tom Waits is natuurlijk op een bepaald moment hij, eh, ook een beetje opgehouden met heel veel produceren, ik bedoel, het is een keer klaar bij ja. hem. Nou en dan houdt het dan, en dat vind ik wel mooi aan Waits, dan het En dan, ja, dan, dan die, bij acteren of schrijven of, ja. En Bowie is natuurlijk gewoon, en, en David Bowie is natuurlijk het, het absolute voorbeeld van iemand die het tot aan zijn sterfbed heeft gedaan. Ja. Hij heeft gewoon een plaat uitgebracht op het moment dat hij dood was. Over ja. zijn sterven. Nou, ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon werkelijk. En als je die ja, plaat ja, op de koptelefoon, en dat is ook weer Bowie, die plaat is nog een keer zo gemaakt. Dat eigenlijk gewoon, dit is misschien wel de meest heftige geïmproviseerde plaat uit zijn hele oeuvre. Zijn ja. afscheidsplaat. Want die plaat is echt gewoon. Uh, als je daar goed als, als muzikant naar luistert, dan hoor je gewoon hoe die mensen in de studio. Aan het, oh, okay. aan het experimenteren zijn, aan het improviseren, nou, zonder weergaan. En, en het wonderbaarlijke is, het blijft nog steeds, David Bowie. Ja. Het ja, blijft het uh, uh, uh, oh. een, een liedje dat gewoon uh, naadloos aansluit bij zijn debuutplaat. Ja. Maar vrolijk word je er niet echt van, het is wel <laughs> van een schoonheid. Misschien moeten ja. we hem maar gewoon inplakken, Pim. Het kraam. uiteindelijk loopt dat ook een keer. Ja, maar je Ten komt einde. natuurlijk wel vrij snel aan het plafond als je alternatieve muziek, dan moet je echt, er zijn een, ik denk misschien, ik denk dat Spinvis de enige is die het is gelukt om te blijven uh, doen wat hij wil doen. En uh, ik, ik was in het begin niet heel erg gecharmeerd van Spinvis omdat ik het iets te gekunsteld vond, maar de laatste jaren denk ik van jezus, man, het is echt wel heel erg goed aan het worden. Maar hij is een van meiden, de weinigen. Ja, maar die eerste plaat was toch wel ja maar Die ik, had het ik was toen ik, te, te, te, ik ben enorm van het live. ik ben een live muzikant ja. en zeker in het begin kon ik daar gewoon niet zo tegen. ik vond het live gewoon echt gewoon niet Overtuigd genoeg. Ik vond te weinig rock roll. en roll hebben. En, en uiteindelijk is het natuurlijk gewoon flauw. Want iemand die geen rock roll, en roll, roll is. Maar jij ook, uh, ja, maar natuurlijk. hij was geen rock en roll en zal het nee. ook nooit worden. En dan moet je hem dan ook niet gaan verwijten. Nee. Dus dat, nee. Nee. Bij deze piet die de hier bij mij, excuses aan. <laughs> want ik vind uiteindelijk een van de uh, uh, uh, uh, hele belangrijke muzikanten die we op dit moment nog hebben. De, de, de muzieksoort die hij maakt, het is hartstikke. Uh, uh, moeilijk hè? om commercieel succes te hebben met niet commerciële muziek dat betekent dus dat je okay. een achterban moet hebben die uh, heel trouw elke keer al je platen koopt en je ja. moet gewoon ervoor zorgen dat de band die je hebt uh, uh, bereid zijn om voor niet al te veel geld te gaan toeren want het is allemaal hartstikke duur hè? als je, uh, je kijkt naar wat ja. Spinvis doet met, op, op, met live dat betekent dat er gewoon, uh, daar moet soms geld bij bij optredens, het is geen bluff ja. zeg maar bluff. Nee. die vraagt 40.000 euro voor een optreden en die krijgt dat. Kijk, dan kun je voort. Dan, dan is er niet zo heel veel financieel uh, waar je zorgen over moet maken. Maar bij bandjes als Spinvis en, ik, en, en de Kift bijvoorbeeld, ik, die ken ik dan veel beter nog. En, maar de Kift kon jarenlang niet zonder subsidie daar moest gewoon geld tegen aangegooid worden, want anders kon het okay. gewoon niet gemaakt worden. Ja. Omdat je een band van acht man ja. of tien man, ja. Ja. Ja, dat kun je niet zonder uh, uh, uh, hulp uh, rondlaten toeren in, in, in Europa, wat ze dan Ja, nog eens deden. Ja, okay. ja. Nee, en de spinvis is erin geslaagd om dat gewoon heel lang vol te houden en, en met uh, bijzonder ja. nou, zonder meer. prettig ja. resultaat. Ja. Naast muzikant ben je ook... Cabaretier. Maar wanneer ben je daarmee begonnen, eigenlijk? In 1989 zo ongeveer. Dus net na mijn muziek. Maar dat had ook wat te maken met mijn muziek, omdat... Uh, eigenlijk wat ik zeg maar, in Fratsen op een bepaald moment ontdekte, is dat het contact met de zaal ook uh, uh, iets oplevert. Uh, grappen voor een liedje, na een liedje, in een liedje. De, de communicatie zit ook vaak, ik vind humor een, een, een heel fijn transportmiddel om, om ja. zeg maar een boodschap over te brengen, omdat een lach opent iets ja. dan, dan, dan laten mensen hun defensie vallen. Ja, maar humor ze, als, is als, als, heel moeilijk. Hè? Ja, maar als je mensen aan het lachen weet te brengen, dan zijn ze ja. wel veel meer bereid om naar je te luisteren dan als je dat ze is waar. Ja. woest maakt. En, ja. en ik heb Tuurlijk. ook wel mensen woest gemaakt, maar dan was dat ook een beetje de inzet. <laughs> ja. Maar ik kwam er dus achter toen, tijdens fratsen fratsen, dat humor een mooi middel is om, om, om iets te vertellen. En toen dacht ik van, ik wil ook een theaterprogramma uh, proberen te maken. En toen heb ik dat zeg maar in 1990 heb ik meegedaan aan het Leids Cabaret Festival. En sindsdien ben ik uh, dit ook Wat aan het doen. doen. Sindsdien ben ik, uh, ik ben nu 33 jaar professioneel zelfvoorzienend artiest in dit... Knetterlinkse land. <laughs> knetter links. Ja, dat is waar helemaal. <laughs> nee, maar dat wordt ons nog altijd verweten. Dat, het, <laughs> ja. dat, het, dat Nederland knetterlinks is, terwijl ik al dertig jaar zie dat het ding overgesteld wees. Maar ja, ja. En we maken gewoon klassieke fouten die elk volk iedere keer opnieuw maakt door elke keer de schuld bij partijen te leggen die er helemaal niks aan kunnen doen. Want ons ongeluk wordt door onszelf veroorzaakt. Niet door anderen die er helemaal niks nee, mee te nee, maken hebben. Nee, kiezen natuurlijk ja, met z'n allen. Ja, ja maar ook door de onderling. Kijk, waarom zijn er zoveel mensen in de problemen gekomen? Dat iets als wonen gewoon onbetaalbaar is geworden. Maar ja, wie verdient er aan wonen? Andere ja. Nederlanders. Er zijn toch, ik weet niet veel Nederlanders, die ja. schatje hemeltje rijk zijn gewoon door de verhuur van woningen. Die vroeger gewoon uh, uh, uh, bijna voor niks ja, klopt, werden ja. verhuurd. Ja. En dat is toch ook gewoon... Als je 12, 1300 euro in de maand verdient, dan moet je niet 600 euro kwijt zijn aan je huis. Nee, maar dan nee. houdt het op. Ja. En dan word je zangerij. Nee. Nee. En dan word je boos. En dan ga je ja. rechts stemmen. En dan rechts het beleid zorgt ervoor. Dat, dat je die, nog boos bent? Ja. Ja. ja, maar dat is toch zo? dat ja. is toch gewoon zo'n zo visueuze cirkel waar mensen zichzelf in drijven. En je kunt er van zengen bij wild, maar het helpt allemaal niks. En mensen zoeken toch elke keer hun eigen ongeluk op. Ja, nou ja, dat moet dat maar. Ik, ik, ik vind het tragisch, maar het is niet anders. Ja, nou ja. Als we allemaal wisten hoe het om konden keren, dan. Uh, maar ja. Alleen nog maar naar mij luisteren. Maar ja, ja. Die, die, gaat er, die gaat ervoor zorgen. Ik denk, om, omroep Zandvoort ja. luister zo. Ja, wij doen ons best. Ja, nee, maar, ik niet maar het is wel knap. Want ik heb je gezien in Bloemendaal in het Openluchttheater daar. ja Ja, en dan sta je toch wel een beetje in het. In Caprera? Ja, ja, ja. Uh, ja nee, natuurlijk, dat is niet het meest linkse bolwerk van nee. Nederland, nee, nee. maar toch, maar theater maken kun je overal. Ja. En... en er lief niemand weg. Nee, nee. En, en uiteindelijk, uh, uh, en dat is dus ook waarom humor zo'n enorm goed transportmiddel is. Als ik mensen aan het lachen kan maken, dan zijn ze ook bereid om te luisteren. Ja, en en dan, dan kun je ook een nee, heel links verhaal vertellen uiteindelijk, die heel rechts begint. En je moet mensen een beetje lokken en op een bepaald moment zijn ze hun uh, verdediging kwijt. En dan, en dan doe je er eens een keer iets, iets links tussendoor dat ze denken: hoor, ik dat nou goed? Ik krijg <lacht> wel reacties van mensen: van deze man, het is een linkse, uh, verschrikkelijke man. Maar ik heb me helemaal rot gelachen. Ja, dat vind ik leuk. <lacht> ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Goddomme de burgers, Goddomme zo, Goddomme de kerken, Goddomme mo, Goddomme Jeruzalem, Goddomme het rek, Goddomme de wind, Goddomme het hek. Goddomme weer blut, Goddomme weer dikke, Goddomme i, Goddomme ikke. Goddamme het donker, goddamme het leg Goddamme het twaalf, goddamme de weg Goddamme het wetten, goddamme het heuf Goddamme miva, goddamme geloof Goddamme weer blut, goddamme weer dikke Goddamme i. Godome! Ikke! Godome! Ikke! Godome! Ikke! ik Ikke! Engagement vind ik nog steeds in mijn theater absoluut noodzakelijk, maar het idee dat het iets helpt, dat ben ik al heel lang geleden kwijtgeraakt. <laughs> <laughs> Is ook niet meer de inzet. Nee. Ik wil mooie dingen maken. Ja. Nou, dan, dan maar wel vanuit je eigen overtuiging natuurlijk. Ja, ja ik zal er dan nooit voor weglopen. Nee, maar het nee. is natuurlijk best lastig, want ik ben ook al heel lang columnist. En, en de sfeer is wel echt gewoon uit de hand aan het lopen. Want ik word echt ook heel vaak gewoon echt bedreigd door mijn geschreven ja. woord. Ja. En dan vooral als je ja. schrijft over ja. partijen als Forum voor Democratie of de PVV. En dan krijg je meteen op, op al die sociale media en gaan stormen over je heen van, van dood, echt waar ja, doodbedreiging ja. Ja? En, en ja, word je echt gek van. Het is net alsof mensen deel de hele dag. Ga je wat nog... mee? Want... Ja, nee. Ga je, ja, je mee of ga je? Ah, je... ja, die keer raak je gewoon helemaal in paniek natuurlijk. Denk je van, ja. van je adres wordt gedeeld, ze gaan je uh, uh, uh, ja, of, familie ja. en je, je krijgt overal uh, bedreiging. Maar dan na drie dagen is. Het, is het voorbij en de tweede keer blijkt dat het inderdaad drie dagen duurt... en dan is het voorbij, want dan hebben ze een nieuw slachtoffer... van zo ziet die wild in elkaar. Die mensen die rennen gewoon allemaal achter hetzelfde slachtoffer aan. En dan na drie dagen dan zegt iemand van... en nu gaan we daar. En dan rennen ze een dienst. Ja, ja, ja. En, en, en het is, ze doen niks anders. En het is, is zo'n verschrikkelijk, verschrikkelijk een negatieve levensinstelling... maar het is eigenlijk alleen maar gebaseerd op het vernederen of kleineren van een politieke tegenstander. En het is niet meer creëerd. Het is niks creëerd. Die mensen maken niks Maar je niks bent niet meer. eens een politieke tegenstander. Je bent iemand die op een ludieke manier... Ja, ik ben is satiricus. Ja, ik, maar ik ben mensen zijn niet in staat om dat onderscheid te maken. Ik weet, tijdens de corona was er... vanuit de uh, ongevaccineerden... de, de uh, uh, gedachte... dat ze zich de nieuwe Joden voelden. En ik vond het echt een groteske vergelijking. Maar de holocaust... Ja. vergelijken met corona... is ik te absurd verworden. Toch? Dat is toch niet te vergelijken. Ja. Het, waren toch gewoon, het was voor iedereen vervelend. Ook ja. voor de mensen die wel gevaccineerd zijn. Dat is ook zo'n rare... Alsof alleen de ongevaccineerde <laughs> mensen last hebben gehad van corona. Ja. Iedereen ja. had er toch last van? Het was verschrikkelijk. Ja. Het was een eigen nare kut het oh. gewoon. <laughs> Excusez-le-moi. Ja. Maar. Ja. maar, maar, maar, maar t, toen hadden ze het over de nieuwe Joden. En ik denk van, nou, ik ga dan een column overschrijven. schrijven, het schort mij gewoon in het verkeerde keelgaat gaat. Dus ik, zei, nou, dan doe je er ook een concentratiekamp bij. Gewoon echt grotesk. Tot ik het explodeerde gewoon de gedachte. Maar die mensen die dachten dus echt dat ik ze in een concentratiekamp wil stoppen Ze snappen niet meer dat ze zelf de aanleiding waren om die column te schrijven. Ja, dan houdt het toch op een bepaalde ja, ja. kennen ze je dan niet? Of, of, of, nee, maar die mensen, die, die, heel, die hele wereld, of, die, of, online worden ze die online wereld. Die zijn door iemand van, nou, daar staat nu. Je hebt een aantal mensen. Op internet die de hele dag in de gaten houden wie ergens iets zegt waar hij het of zij het niet mee eens is... en dan deelt zij, hij of zij deelt dat op een platform... op Telegram of op, in een ja, WhatsApp-groepje... Ja. of wat dan ook. En dan, en dan explodeert het. Dan krijg je dus dat al die volgelingen... zoals iemand als Wierd Duk, een, een telegraafjournalist... Die, die is gewoon in staat om... Uh, uh, uh, met één Twitterberichtje... Uh, uh, 10.000 van zijn volgelingen... op het goede spoor te zetten. Te zeggen wow. van, die André wel die deur niet daar moeten jullie nu achteraan. Dat zegt hij niet, maar op het moment dat hij... Twitter, ja, ja. berichtje, in plaats van ja. lees nou eens wat deze linkse schoft nu weer <laughs> zegt. Ja, dan is het natuurlijk gewoon ja. Ja, ja, uh, ja, ja, voor ja. de rest alleen nog maar inkopen. Ja. En word je daardoor gerend? Denk je er nu meer over na van. Nou, daarom ben in. ik wel aan het denken om een nieuw platform te gaan ontwikkelen. Op dat, met, met de, dat ik dat uitdijende muzikale universum wil gaan maken, digitaal. Omdat ik, ik wil wel weer mijn plezier terug hebben in uh, uh, dat ik iets maak. Ik maak ja. namelijk niks voor mensen die dat niet leuk vinden. Nee. Ik maak iets voor mensen die dat wel willen horen. Ja. Maar als je alleen maar geconfronteerd wordt met mensen die alles wat je maakt echt verschrikkelijk vindt... ...dan is dat een hele negatieve ja, ja, energie nou, nou, ja, waar je ja. in terechtkomt. En dat, ik zou nooit mijn mond houden. Ik zou me nooit mijn mening uh, uh, onder uh, stoelen of, nee, okay. of banken steken. Dat, dat is gewoon mijn... Zo werk ik. We moeten er af van dat, dat alles meteen maar uh, ontaart in scheldpartijen ja, en geschreeuw ja, en gevloek ja. en bedreiging. Ja, dat, is, dat, ja. dat, dat is een noodlopende weg. Ja. En, en, en want al die mensen die nu op Wilders hebben gestemd, die gaan erachter komen dat hij het ook niet op gaat lossen. Want het is niet op te lossen, want Leuk. we zijn gewoon op één aardbol, op één planeet. En die mensen die komen allemaal in beweging, omdat het op sommige plekken gewoon niet meer vol te houden is. Dus ja, de onze, ja, goed, dat, ja. manier van leven, ja. komt onder druk te staan. Ja. Ja. Maar goed, even een vrolijk liedje tussendoor. Ja, de, de, de presentator van dienst denkt, van voordat iedereen thuis een de depressie raakt, even wat leuke muziek. Junkie? Of goed leefde? Of, nou ja, wel een lied waar wel mijn enorme liefde voor de taal in, in terecht is gekomen. Gaan we voor de liefde? Nee, goed, hij was ju Nee, Junkie, Junkie. junkie, junkie, junkie, junkie. Ja, want oh, okay. ik ja, Junkie ja. en toen ja. leeft, hè. Ja. En dan, uh, nou, dan is er nog één luisteraar. <laughs> <laughs> ik ben een zoon van het lied en kind van het akkoord. Ik ben Junkie van de talen. verslaafd slaaf aan het woord. Ik zet de pen in mijn vlees. Spuit mijn armen vol inkt. Ik jaag de taal door mijn lichaam, totdat het lekker klinkt. Ik ben een vis op het droog, een kind overboord. Ik bloed door de taal, ik ben man van het woord. Ik sta te trillen om mijn been. Niet goed. Ik zit de pen in mijn vlees, Ik vul mijn hart met blauw bloed. De slippen en ik lees in elke hand: een fiets en paard, mijn koninkrijk voor wie het over heeft. Een woord voor deze blinde man die in de marge leeft. I'm Als je een muzikant bent en, en, en, en liedjes schrijft, dan zijn er ook liedjes die dat worden. Nou, kinderen is een beetje overdreven, maar dat wordt wel echt. jouw liedje. Ja. Dat worden een beetje vrienden, zeg maar. Okay. Omdat je dan, Als je ergens op een podium staat en, en het is hartstikke fijn en, en, en je hebt een concert gehad en je mag nog een paar liedjes in toegeven. en als je dan dit soort liedjes nog hebt, waar mensen dan echt gewoon helemaal blij van worden, want dat is het toch. Het is hartstikke fijn. Als je iets kunt zingen waar mensen graag naar luisteren. Ja. Dat is echt een heel ja. fijne emotie. Is dat, dat je iets. Waar ik net al zei: het is namelijk helemaal niet leuk als je iets schrijft waar mensen alleen maar boos over worden. Het is, de bedoeling namelijk is om mensen iets van vreugde te bezorgen. Ja. Ja. Of, of, het mag ook emotie, het mag ook verdriet zijn. Ik heb ook heel vaak jankende mensen bij liedjes als eh, Kraai bijvoorbeeld. Ja. Maar ook bij Drinkenbroer. Drinkenbroer is ook zo'n nummer waar mensen gewoon echt gewoon, omdat ze dat gewoon met vrienden willen. Dat is een vriendenliedje, dat is, ja. dat is vaak een liedje dat uh, uh, zit dan in een vriendschap tussen twee ja, mensen, tuurlijk. twee mannen ja. of twee vrouwen. Of, of, en, en dat wordt dan voor hun iets groters dan, ja. dan alleen ja. maar een liedje. Ja. Dus en dan, en dan, ik heb zo al dan zit een ziekende traan over de wangstroom. Ik denk van, oh ja, okay, heerlijk. Ja. Leuk maar het. je hebt ook geen podiumangst, dus? Nee, nee, helemaal niet. Maar je krijgt dan, ook alles mee uit de zaal. Dus, uh, dat ja, maar dit is wel in de loop der jaren heb dat, ik dat wel moeten leren. Want ik, ik ben eigenlijk wel een vrij autistisch en ook wel gediagnosticeerd autist. En dat soort dingen geweest. En eigenlijk nou, wel een klein beetje niet echt heel ernstig, maar ik had in het begin de manier in de gaten dat het publiek was. Nee? Ik stond gewoon op het podium okay, ja. en, en ik kon gewoon mijn kont staan krabben, gewoon voor een volle zaal en ik had het niet eens in de gaten, Zo, omdat ik ja. daar helemaal niet mee bezig was. Nu zie ik was alleen ja, ja. Met, met ja. mensen zitten en staan en ja, nu zie ik pas wat, wat er aan de hand is en wat er de gebeurt. De meeste mensen zullen dat toch wel hebben? Als je voor het eerst voor een groep moet staan, dan, spannend, dan ben je alleen maar met ja. jezelf bezig. Ja, ja ja ja en, en, en heel erg en later, als je de rust en de controle hebt, ja. dat gaat vooral om controle denk ja. ik ja, dat, en dat is natuurlijk uiteindelijk het doel is dat je gewoon zo'n hele zaal uh, in beweging kunt krijgen maar dan wel de beweging die jij wilt dat ze maken ja. En, en ja en soms is dat ook heel, heel, heel... Uh, ik, ik heb, om terug te komen op Pink Floyd, The Wall, ik heb het gezien toen in Berlijn, toen de muur net gevallen was, toen heeft Roger Waters daar The Wall uitgevoerd met heel veel vrienden. Met Sinéad O'Connor en, en, en Cindy Loper en nou, van alles en nog wat. Maar dat was dan uh, op de plek waar de bunkers van Hitler vroeger stonden. En dan, nou, ja, het was een historisch enorm beladen plek en dat concert net na de val van de muur over uh, massa psychose, wat de wol natuurlijk is, over uh, uh, uh -huh. uh, uh, mensen die, het, het schudt natuurlijk tegen fascisme aan met die zwart rode vlaggen ja, ja. overal, en die hamers, en, en, en marcheren, ja. en, marcheren en, en het hele publiek, er stond gewoon ik, ik, een paar honderdduizend mensen, ik weet niet eens meer hoeveel ja. er waren, die stonden allemaal met een wit masker voor op het moment dat het moest gebeuren, toen keek ik omheen en dacht ik van we zijn nou gek ook, jongen, doen we doen gewoon precies, Waar die ons voor waarschuwt, zijn we op dit moment aan het herhalen. En toen dacht ik voor het eerst van, dat hele fascisme is nooit weg uit Europa. En ook nooit weg uit de mensen. En je krijgt het toch niet nee. weg. Want er komt oh. altijd weer een periode dat je de mensen die kant weer op kunt duwen. Nou ja. ja. Het gebeurt op dit moment ja. toch? Maar, maar goed, ik ga kregen. ingrijpen. Ja. We gaan terug naar de muziek. En naar dancing dollenkamp bijvoorbeeld. Ah, altijd goed. Halleluja, er is een die God geboren, stil in het midden is nog nacht achter de boren, Ze hangt hem aan. in wie bit. Elke god zien camouflage. Den van ons is maagelijk wit. Heb geen vrees voor deze luchten. Een arme galmen in uw koop. een slagveld der ideeën steekt alleen. Dancing Dollekamp. Vertel daar ja. eens wat over. Nou Dancing Dollekamp dat is uiteindelijk <laughs> uh, dat is een bandje waar ik dan nu nog mee uh, uh, rondtoe en muziek maak. En dat is eigenlijk uh, wat mij betreft de laatste band. Dat is de band waar alles zeg maar ja? bij elkaar komt. Okay. Ja want uh, ik heb die, de, de Dollekamp uh, is een solo cd van mij. Die heb ik ooit een keer gemaakt. Voor Johan Dollekamp dat is een dorpsgenoot van mij. Die heeft een plaat, in Hengelo. Een platenwinkel Popeye. De allermooiste Platenzaak van, oké, okay, ja. en Nederland en Europa. En <laughs> super tof gast. En ik heb ooit de, de, de, de, de als eerbetoon aan zijn uh, platenzaakje, uh, de plaat Dollerkamp uitgebracht met allemaal. Uh, daar zit Ellen van Goethe zit daarin vertaling in een Twents, doorheen gefietst. Ja, yes. ik vond, dat soort dingen zijn mooi om te maken. En Verder heeft er nooit iemand naar geluisterd. Maar het maakt niet uit, maar het is er in ieder geval. En toen heb ik daar een live band bij geformeerd. En daar zitten eigenlijk alle muzikanten in die ik in de loop der jaren heb verzameld aan drummers. Er zijn ook twee drummers, vier gitaristen, een en een, een, een, een toetsenist. Ja, ze kunnen allemaal zingen, behalve de drummer. En die mag dat ook niet. En het, is gewoon, het zijn het bijna allemaal muzikale vrienden en, en, en nou, we zitten dan hier in de studio en we maken gewoon muziek en, en, en uh, we hebben verder gewoon geen enkel plan, behalve zoveel mogelijk en zo lang mogelijk, totdat het niet meer kan oh, gek. onze ja, dingen leuk. maken. En vooral oh. nieuwe dingen. We, ja. Het zijn allemaal mensen die het avontuur zoeken. Oh, dat is mooi. Ja. Ja. Ja. Maar je hebt altijd kunnen leven van de muziek en... Uh... Wat je nog meer doet? Ik heb, mijn theater is altijd mijn uh, belangrijkste inkomstenbron okay. geweest. Vanaf 89 dus? Ja, vanaf, ik ben vanaf 89 uh, zelfstandig. En daarvoor? Kunstenaar. Uh, daarvoor heb ik. Uh, uh, Fratsen was een stichting, dus daar hebben we nooit een cent aan verdiend. Oh. We hebben wel heel veel geld omgezet, maar we hebben uiteindelijk het laatste concert dat we gaven was in het muziekcentrum in Enschede. Daar hebben we 2200 mensen een cd gegeven en toen was het geld op. <laughs> Dat blijft altijd een beetje een ongelukkig huwelijk, André Manuel en commercie, maar ik heb daar nooit iets mee gehad. Ik vind ook dat het heel erg nee. in de weg kan zitten. Geld is ook iets, iets, iets, iets dat ook veel vaker dingen kapot maakt dan dat het, het repareert. Ja. Dus ik heb daar altijd geprobeerd een beetje mijn eigen weg in te vinden. En theater, omdat je daar natuurlijk ook gewoon met veel... Ik treed in mijn eentje op ik heb alleen mijn broer mee als technicus. Dus dat is financieel ja, vrij is goed, snel ja. te doen. Ja. Dus je kunt er vrij snel zelfstandig van functioneren als kunstenaar. En daardoor heb ik wel ook inderdaad al heel lang de vrijheid om ook gewoon totaal tegendraads muziek te maken waar echt oh. bijna niemand in geïnteresseerd is. Maar je hebt ook samengewerkt met uh, Typhoon. Ja. Daar ben je voor gevraagd. Ja, maar ik heb natuurlijk, dat is natuurlijk het... Kijk, in, in de muziek uh, heb ik m, collega's, die heb ik natuurlijk best veel fans. Ik, ik maak natuurlijk die dingen die ik maak wel op mijn eigen manier. En dat wordt ook wel heel, heel erg gewaardeerd door mm -hmm. mensen. Andere mensen, andere muzikanten. Die denken van, oh, dat vind ik ook mooi. Ja. En, en, en Glenn uh, de Randami, Typhoon zelf, ja. die kende mij van... De Vijfpoort op de Schelling, waar ik dan mijn theatervoorstelling speelde of mijn bandoptredens deed. Klein vroeg mij of ik, of ik met hem dat liedje wou, of ik hem daarmee wou helpen. Toen ben ik naar Zwolle gereden en toen kwam ik bij Dries Belsma op, in zijn huisje. En die had dan een klein studiootje. En het, hij, ze hadden een soort van track gemaakt van uh, dit gaat het ongeveer worden. Nee, we moeten nog een refrein. Ik zei, nou dan wil ik wel een refrein maken en dus toen ben ik daar gaan zitten, heb ik vier regels tekst geschreven, heb ik het ingezongen, en drie kwartier later zat ik in de auto en was ik weer naar huis ja. en hij had zeven jaar gedaan over die plaat ja. en ik was in drie kwartier klaar met de hele opname en ja. het schrijven en, Nou en ja, dat werd echt een enorme hit dat ja. zandlopen, dat is echt een festival is een mooiste ah, maar dat is echt onwaarschijnlijk maar daar heb ik ook Blowlands en Naughty Jazz, op al die festivals de Zwarte Cross, en als je je goed 20.000, 30 30.000 man helemaal op hetzelfde Moment omhoog uh, ja? springen en ja ah, dat is echt wel te gek hoor. Okay. Ja, nee, word ik, uh, ik zal niet ontkennen dat dat soort succes ook best wel zijn aangename kan heeft. Maar, hey, de Zwarte Cross, bijvoorbeeld, dan, dan heb je dat op het hoofdpodium. En dan zie je daar uh, 20.000 man helemaal uit een plaat gaan. En vijf ah. minuten later sta ik op het theater bij er een column voor te lezen ja. voor 50 man. En eigenlijk ah, is dat stiekem net zo leuk. Dan ja. gaan we met dat nummer eindigen. Dan gaan we een beetje een eind aan maken. Ik heb nog één vraag. Waar ben je trots op? Uh, nou eigenlijk alles bij elkaar wel. Ik ben ik wel trots op. Ik, bedoel, ik, ik vind het altijd leuk om dingen te maken. Zoals met Fratsen zijn we begonnen met de plaat, een reeks waar de muts dos s'nachts niet alleen naar buiten. Dat hadden wij bedacht. Okay. Dat zijn de platen ah. achter elkaar gezet. Ik bedoel, dat, vind ik, dus dat, dat soort dingen ja. vind ik leuk. Ja. Dat, je, dat, je, dat je een vooropgezet plan hebt, wat eigenlijk geen vooropgezet plan is, maar er wel uitziet als een vooropgezet plan. En, en, en, en, en dat het een intellectueel, zeg maar, dat je dat jezelf blijft uitdagen. Dat vind ik nog steeds van. Ik ben eigenlijk nog steeds uh, uh, dus, uh, net zo aan het zoeken als ik in het begin aan het zoeken ben geweest naar dingen. En ik zoek nog steeds de uh, randjes op en uitdagingen. En ik ben nou ook weer als een kind zo blij dat ik mijn weg probeert te vinden in de nieuwe digitale uh, muziekwereld. En ik heb het idee dat ik met dat platform wat ik nou wil gaan beginnen, dat ik daar iets uh, uh, moois van kan maken. En okay. dat het een uitdijend muzikaal universum wordt waar misschien straks een plaat van, weet uh, wat ik net zei, misschien wel een plaat van 28 uur uitrolt. Waar je dan achter elkaar kunt horen. Maar dat dat wel de komende 10, 15 jaar gemaakt moet worden. Ja. Ja. En ik weet het niet, maar ik voel ergens dat dat gaat lukken. En die energie die daarvan ja, krijgt, zorgt ervoor, ja. dat kan nog gaan komen we nog een keer terug. We <laughs> hebben tijd, zodat jullie weten nu wat het is. Ja. <laughs> André, hartstikke bedankt voor ja, dit geweldige interview. Mooi, weer een hoop leuke dingen gehoord, goede maar. verhalen en zo. Mooie muziek. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Dank jullie bedankt. Oké. Okay. Ik ben erboren in geschriften, dus dan gelijke realiteit Koppen mezelf los van mijn persoon, die loopt, drink, eet, schijt Ik ben die persoon, maar die persoon is mij niet Mijn universum, een projectie van wat ik gewend ben te zien zijn Is blessing, zonder de pijn van het niet bereiken van je bestemming Zonder afstand of tijd is meer zoiets van, wat herinner jij? Mijn brein is dus een tape in een T-dek op je beat Speel mijn programma's af, tot ik mijn laatste rustplaats zie tot ik mijn laatste rustplaats zie. Tot ik mijn laatste rustplaats zie. Brandend vlot op het water. Nog één blik naar het zinken kop. Lichaam in de mist, voordat ik een nieuwe levensvorm kies. Van Het begin tot het eindpunt, stop ik erin wat eruit moet Er vloog het naden over mijn tempel, nu kan ik niet meer naar huis toe Plannen verlopen wat anders, zo stond het niet in mijn draaiboek Zie wat die man met de zijs doet, zie wat die man met de tijd doet Een nieuwe dag, nieuwe start, 400 kilo wat iets voor je pakkes Voer voor je hoef, voor, voor, voor je hart, zo fles, zo clean, zo breng ik de rakkes Verheerlijk niet meer waar ik eerder voor stond Zand, keer ik weer om, zo is mijn wereld op rond